FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A7, de afsluitdijk, staat Fiede vanuit Friesland naar noord holland Voor den Hoever 4 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. En af en toe kom je nog uh, leuke platen tegen op uh, Spotify, Benno. Waarom ja, deze? deze? Ja. Uit uh, 1993, de groep heette uh, Dalux. Oh. Het was een, een projectje zeg maar, van uh, Henk Jan Smits. Oh ja, ja, ja. Ja, die had uh, de groep uh, zeg maar, uh, gesubsidieerd en ja. gepromoot en dergelijke. Nou, Amsterdamse groep, twee dames, twee heren. Nou, dit was uh, de grootste plaat van ze... Ze maakt een mix van pop, dance, funk en jazz. Nou, dus wel te horen. Ja, zeker. Nou, leuk begin van het uh, derde uur. Ja. En wat gaan we verder doen? We gaan natuurlijk bellen met Randall Lobson van Auto Passion in En we even nog het laatste autosportnieuws met elkaar doornemen, want Robbie weet er ook altijd wel wat van. Uh, dan het dier, het beest van de week. Dier van de week. Uh, ik heb een leuke hond uh, net uh, opgezocht. Sky. Van, uh, die zit hier in Zandvoort in het dierenhuis. En als afsluiter wil ik het uh, met jullie hebben met over, uh, nou ja, de, de, even kijken, dan moet ik het erbij even bijpakken. Even, de, de duizenden websites overstaan. Over de Nederlandse internationale themadagen en weken. Jeetje, minetje. Ja, en dan, oh. dat gaan we eens met elkaar doornemen. Want we hebben het vaak over de dag van en die, die, die dag. En, uh, nou, het is en, vandaag uh, de internationale dag van uh, de Blindenstok of zoiets? Ja, nou, en, en, dus aan het eind van het uur wil ik dus inderdaad uh, van alles, uh, de, van alle uh, hoopdagen met elkaar doornemen. Uh, bijvoorbeeld uh, de week van de Voldijn. Dolfijn uh, is het uh, deze week. Uh, internationale Wereldmeisjesdag. Nou, dat zijn maar wel een paar om te noemen. En zoals jij zei, Rob, uh, de uh, Witte Stokkendag. Zo wordt het genoemd. De Witte Stokkendag, genoemd naar de Blindenstok. Kijk, en, had ik het toch goed gedaan. Ja, ja dat had je goed onthouden. Maar ik wil het dan uiteindelijk hebben over de uh, dag uh, W. R-A-H-D-dag. Ja, en dat staat voor World Restart Hard Day. Dat is dan klinkt morgen. Heel ingewikkeld. Ja, klinkt heel ingewikkeld. <laughs> is een internationale dag om uh, uh, um, uh, te leren reanimeren en dat soort dingen meer. Dus mijn dingetje. Um, nou ja, verder uh, de 112-berichten valt mee vandaag? Ja, het valt mee. Uh, het, het is eigenlijk gewoon rustig. We hebben inmiddels wel een reanimatie gehad in de regio, maar dat was. Uh, uh, vanochtend vroeg uh, in Spaandam was een reanimatie. Uh, de, uh, verder is het uh, rustig. Behalve bij datastiel natuurlijk. Want daar gebeurt continu wat. Je zal allemaal werken, werken. Het is ongelofelijk. In vanochtend half één hadden ze een brandmelding. En uh, vanmiddag was weer een, uh, een, een uh, persoonlijk incident. Of een uh, incident waarbij iemand gewond raakte. En dan moest de ambulance er ook weer naartoe. Dus, en dat gebeurt bijna dagelijks. Ja, maar de... Er werken ook heel veel mensen. Hè? Nou, dat valt wel mee. Hoor. Vroeger ja. werkten er tienduizenden. Ja, dat en, dacht ik ook. En nu ja. nog geen tienduizenden. Dus, dus, hmm. Maar blijkbaar oh, ja. toch een heel gevaarlijk werkterrein. Hè. Zeker. Nou, jij houdt uh, de berichten in de natuurlijk. gaten. Ja, uiteraard. Uh, we gaan uh, zo meteen weer contact opnemen met Jan van der Leden. Die staat uh, op het veld, bij Duintjesveld. De wedstrijd uh, SV Zandvoort uh, tegen Wees.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 Laat mij voorlopig lekker, los. Al dat gezuur van gator, werkeloos Kos, los, Werkeloos Laat mij voorlopig lekker, los. Al dat gezuur van gator, werkeloos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 Lekker, inos. Al dat gezeur van Gato op. Rekel koos. Bekeloos. Jawel, ben Laat mij voorlopig lekker. Wer Al dat gezeur van Gato op. Bom, Je hoort vaak bom, bom, zeggen, waar moet dat heen? Bom, bom, straks doen computers bom, al het werk bom, alleen. Bom, bom, maar mensen, bom, het gaat toch bom, prima zo? Gratis bom, vrije bom, tijd cadeau. Bom, en dat is voor bom, koos, geen probleem hoor. Laat mij voorlopig lekker lekker. Al het gezeur van gato. Al het gezeurd, we gaan Rekeloos. Rekeloos. Leuk hè, een oude nederpopplaat uit de jaren 80. joh. de Koos Werkeloos. Dat was het uh, Klein Orkest, oftewel uh, de band van uh, Harry Jekkers. En dat uh, inderdaad voor dit. De Pit, Report. De, Pit Report. de Pit Report. En we hebben aan de telefoon uiteraard uh, weer uh, daarvoor uh, rendel los. En, uh, en dat betekent dat we weer naar Beverwijk toe gaan. Goedemiddag uh, Rendel, welkom. Goedemiddag. goedemiddag. Ik zit hier uh, op mijn werkbank als een klein kind met mijn beentjes los. Ja. Het is een heel feest. Kijk, dat is helemaal goed. Geweldig, Rendel. Uh, nou, uh, we gaan eens even wat uh, uh, autosportnieuws met elkaar doornemen. Je, op, vanochtend vroeg uh, was je, had je op Facebook een, een aantal serie foto's uh, gepost. Heel ontzettend leuk, een leuke, leuke collatie over. Uh, uh, ja, wat de foto's zagen eruit als monteurs en coureurs met een bord eten, bovenop of in zelfs een racewagen. En, en, en wat voor tekst had je erbij? Uh, Jijtje, moet ik even goed nadenken, want ik zet heel veel Facebook, hè? Uh, ja. uh, het was een beetje dat de VIA uh, de budgetcaps heel erg gaat naleven... en dat de teams uh, back-to-basic moeten. Ja, precies. Dus, uh, <laughs> ja. Dat is het. Uh, want uh, Red Bull wordt natuurlijk zijn, uh, zijn eten overschreden. Ze hebben te veel op tafel gezet, kennelijk. Ja. Zo zou zij het zelf mooi heel erg boekhoudtechnisch weg hebben gewerkt. Zullen we daarop houden? Ja. Uh, en uh, de VIA uh, zegt, dat mag allemaal niet meer gebeuren. En, uh, dus ik had zoiets, nou, laten we lekker back-to-basic gaan... na de jaren 70, jaren 80. Ja toen zaten de coureurs gewoon in de pits uh, uh, vanaf de auto met een bordje uh, te eten. En uh, eigenlijk is dat ook wel veel gezelliger voor het publiek, denk ik. Ja, ja zeker. Yeah. En dat uh, was een boterham met uh, pindakaas, of niet? <laughs> <Ja. snifil> well hey, dat is heel simpel. Uh, er stonden een paar hele mooie foto's bij van uh, Ferrari. En daar zit dus op de, uh, de 312T uh, van uh, Nicky Laude in de jaren 60. Of s 76, 77 zitten gewoon de moteurs te eten. En die gebruiken de auto zeg maar als tafel. En dan kan je vertellen dat was allemaal spaghetti. En ik denk dat het Italiaans is geweest, dat het serieus lekker sparetti is geweest. Ja, kijk, kijk, kijk. <laughs> Ongetwijfeld. <laughs> Ongetwijfeld. <laughs> Ongetwijfeld. Maar, ja, weet je, het gaat natuurlijk allemaal nergens op. Uh, ik, ik moet ook een beetje lachen om die budgetcaps van dit en budgetcaps van dat. En uh, als ik dan zie wat er allemaal opgebouwd wordt op zo'n circuit, en er zitten vijf sterren restaurants in, en de mensen krijgen allemaal te eten, dan denk ik wel eens van, ja, jongens, uh, we haten het allemaal nog over hier met geld. Uh, laat dat lekker los, laat die mensen lekker eten. Maar het ja. is natuurlijk af en toe wel een beetje belachelijk. Ja. Want uh, het wordt allemaal zoveel op het circuit gebouwd. Uh, ik zeg altijd maar, op kan Apo kan daarin, hè? Om te wonen. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem, want alles is aanwezig. Ja, ja, ja. We zien. Maar laten we het hopen dat dit weer gaat gebeuren. Ik zou het prachtig vinden als daar gewoon een Lewis Hamilton... met een boterhammetje met z'n gewoon op de zijkant van zoutje zitten eten. Dat zou mooie plaatjes opleveren. Ja, geweldig. Nou, jij post dat vanmorgen op Facebook, zei je net. Hoe kunnen mensen jou volgen op Facebook? Dat is ook belangrijk natuurlijk. Natuurlijk, Autopassion Beverwijk. Gewoon. En dat is gewoon een Facebookpagina. En daar wordt al het laatste nieuws en gekke geitjes. En ik zet altijd rijtijden op. Maar ook alles wat er aan modellen binnenkomt. En alle dingen die ooit van Max Verstappen uitkomen, staat er allemaal op. En wat allemaal hier. En allemaal de gekke rijtijden wat we allemaal hier doen in Beverwijk. En dat is van een filmpje wat in de winkel gebeurt. Als iemand voor het eerst die bollen meeneemt. Ik wist niet dat die dingen er al waren, maar ze zijn er al. En die zijn lekker. En tot de koffie drinken tot uh, de gekke dingen die in de werkplaats gebeuren... maar ook uh, het laatste nieuws... Uh, uit de uh, Formule 1 gebeuren en dat soort dingen. Ik post er van alles op. Autopension Beverwijk. Heel goed. Nou, jij hebt het over de oliebollen. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen, Benno. Oh. Want Harry Oliebol bij uh, Albert Heijn... die staat sinds vandaag ook weer uh, met nou. de kraam. Ja, nou, zie je wel. Dus, uh, oh, is het ongelooflijk. Toch nog in oktober, of zie ik dat? Vergis? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ze ja. Ze zijn er vroeg bij dit jaar. Ze ja. zijn er vroeg bij dit jaar, ja. ik moet zeggen, ik, ik heb al gezegd... dat het smaakt in deze tijd van... Ja, het er niet, maar het smaakte prima. Oké, okay, oké. Okay. Nou, en er wordt nog volop gereest. Uh, Tom Coronel die is uh, dit weekend in Barcelona. En uh, hij rijdt in de TCR Europe... Uh, ja, wat is dat voor een klasse? Ja, klasse met allemaal toerwagens, met allemaal een beetje gelijkwaardige motoren uh, door heel Europa heen. En ik had begrepen dat Tom is uh, tweede getraind. En is in de wedstrijd uh, tweede geworden. En dat noem ik altijd maar, uh, Tom zelf ook, first of the losers. Oh. Zo moet je het gewoon zien, natuurlijk. Ja. Ik heb het ook onder zijn ik zag het op Facebook voorbij komen, ik heb het gelijk ondergezet. Uh, first of the losers, met een smiley erachter. Ja, ja, ja. ja. Uh, Tom eigen natuurlijk. Nee, gewoon knap. Gewoon, uh, uh, dat hij uh, toch met dat team gewoon lekker vooraan rijdt, natuurlijk, met, ja. die, met die dus ja. uh, is gewoon dat helemaal niet verkeerd en het is ook een serieus veld. Ik denk beter als het World Championship, of het weet TCR of zo. Ik ben allemaal die namen kwijt hoor. Waar ja. uh, ze ook natuurlijk uh, dat kampioenschap is een beetje aan het overgaan en uh, toestand en dit Europees kampioenschap uh, is denk ik een serieus mooi kampioenschap. Oké. Okay. alleen wel weer naar aantekeningen zetten en wel weer moeten oppassen dat ze ook daar niet gewoon alles te duur gaan maken, want dan is, is ook alles weer gelijk over. Ja, ja, ja. ja dus uh, en Tom had uh, zo'n uh, heeft zijn zoon meegenomen. Uh, oh no, en yeah. uh, is, is dat dan ook een klein uh, uh, racetalent in? in uh je zit er aan Your te warning. komen. Warning, ja precies. Ja, je wel. Je wel, je wel, je wel. Ik denk ja? dat Rocco gewoon... Uh, kijk, even Als je Tom Coronel's als vader hebt... dan krijg je sowieso heel veel schoppen om je kont om gewoon snel te gaan. Dus ja. dat is heel erg uh, goed. Uh, Tom is natuurlijk uh, uh, een mainman in uh, uh, sponsverwerving, dat soort dingen. Ja. Dat komt ook allemaal wel goed. Ja, uh, ja Rocco, uh, het, wat hij laat zien, uh, doet het jongetje het lekker. Ik weet het niet of het een Max Verstappen gaat worden. Maar uh, joh, als je het eigenlijk toch lekker in die racerij terecht kan komen... En je kan lekker in rondjes rijden, is het toch helemaal prachtig? Ik ja, zeker. zeg, dat is beter als een uh, raamkozijn staat te schilderen. Ja, nou, dat mag je ook weer niet zeggen, natuurlijk. Maar uh, dat is, die mensen moeten er ook zijn. De fouten waren voor ze. Dus ja, ik zoek nog een schilder. Maar ik kan ze nergens vinden voor mijn huis. Oh, dus, uh, vandaar. Dus, dat is nu ook klaar. Dus, ja, ja, die uh, krijgt ook niet meer, nou hoor. Ja, dus, niet niet dus, uh, meer. Dat is ook klaar. Maar nee, uh, uh, het is toch prachtig als je gewoon uh, uh, iets wat je heel erg leuk uh, vindt, dat je dat gewoon lekker kan doen. En uh, Rocco schijnt, uh, he, he, he, he, volgens mij uh, kon hij nie, niet eens lopen, werd hij al in de kart gezet. ja. Dus, uh, okay. Dus uh, dat komt wel goed met die jongen. De, ja. met, met dat soort vaders komt, het altijd, goed. komt ja. altijd goed. Zeker, we zien het ook bij Jan Lammers natuurlijk met zijn zoon. Ja, simpel. Ja. En, uh, ik denk niet dat ze allemaal zo, uh, zo fanatiek zullen zijn als Jos ooit met, uh, met Max is geweest natuurlijk. En dat is uh, bijna tot kindermishandeling toegewezen. Als <lacht> dus je dat <lacht> ja. een beetje mag luisteren. Ja. En, maar ja, dat zijn... Uh, Laat het zo zeggen, je, je hebt uh, rode bloedlichaampjes en witte bloedlichaampjes. En bij dat soort kinderen zitten rode bloedlichaampjes in het lichaam en racebloedlichaampjes, zeg ik allemaal. Ja. En uh, dat, dat, dat zit gewoon in de genen, dat gaat op een gegeven moment gewoon uitkomen. Maar, uh, en, en die Rocco, uh, Reynold, is dat net zoals de zoon van Jan Lammers, uh, ook in de, in de kartsport neem ik aan? Ja, karting, karting doet hij, maar ik heb hem ook al eens in een uh, dirtbike bezig gezien, een toestand. Dus ik weet niet waar hij gaat eindigen. Maar oh. nee, uh, kijk, hey, hey, hey, ze hebben kartbanen, dus waar hebben we het over? Ja, maar, ja, ja. Ik denk dat de Rocco een beetje opgevoed wordt, uh, dat alles wat vierwielen heeft en een stuur heeft, daar moet je hard mee kunnen gaan. En wie is de moeder ook alweer van Rocco? Pauline. Paulien. En, en Pauline kon natuurlijk ook serieus uit de auto rijden. Ja, precies. Dus een beetje, vergeet niet dat Pauline natuurlijk serieus, serieus, Paulien Zwart, is natuurlijk serieus uh, maar een dame die gewoon ook wel een beetje uit de keuken komt van, uh, nou, de k jeetjes, toestanden, dat ja. soort dingen. Ja, dat was die uh, en die kon ook serieus uit de auto rijden. En ja. ik, vind al, ik heb het altijd een beetje jammer gevonden dat die gestopt is. Uh, want ik zou best wel weer een keer een auto willen zien hoor. Ze dus af en toe stap in, maar niet, uh, voor mij te, uh, te weinig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, je Die kan het gewoon echt serieus hard. En, uh, maar uh, ja, hé, hey, vader, uh, moeder. Het is een beetje zeg maar het Max- uh, en uh, uh, Max-verhaal natuurlijk met, uh, met Jos. Ja, precies. Uh, altijd uh, uh, knetter, hard uh, rijden de ouders, zeg maar. ja. Dus, ja. En dan hebben we het over de Formule 1 en uh, wanneer gaan we weer racen met de Formule 1? Uh, niet volgend weekend, uh, ik ben kwijt. Niet, niet dit weekend, volgend weekend weer, toch? Amerika? Ja, volgend weekend, uh, ja klopt. volgend weekend Amerika en dan ja. uh, mogen we weer. En dan gaan we eens even kijken of Max echt wereldkampioen wordt. Zullen we daar maar op halen? <laughs> <laughs> ja, uh, was, was het nou de juiste beslissing uh, van, uh, van... de? <laughs> Van de nou, vier, ik, ik, ik, heb, ik heb wel eens een opera meegemaakt Maar deze vond ik echt een soapopera. Ja. Uh, als daar gewoon alleen maar knappe koppen zitten Aan de pitmuur met teams en toestanden En die weten op een gegeven moment zelf niet meer wie de regels zijn Hoe moeten wij het dan nog weten? Hoe moeten journalisten het weten? Ja. En ik vind het wel weer zoiets ja, Als je de regels kijkt Heel eerlijk jongens, uh, is het helemaal goed gelopen uh, Was er niks aan de hand, uh, toestand uh, Is het helemaal juist zoals de het gedaan heeft Maar communiceer dat eventjes tijdens de wedstrijd Naar je team, uh, of naar die teams toe uh, Als daar gewoon verraai niet weten Mercedes die weet, McLaren die weet, maar ook Red Bull die weet. En die staan wel echt allemaal een beetje verbaasd te kijken onder zijn podium. Nou, de berg. lekker feestje aan het vieren. En dat gebeurde natuurlijk nu helemaal niet. En uh, dat vind ik een beetje jammer. Dat maakte wel een beetje dat het een beetje raar, raar, raar titeltje was. Ja, om te precies. ja, maar weet je, je hebt op een gegeven moment, heb je, tijdens de race heb je op een gegeven moment... Uh... Een, een tussenstand gekregen... Ja. met hoe de wedstrijd zou zijn... als hij dan afgevlacht werd. Ja. En daar stond bij Max Stappen... 25 punten. Ja, Hadden ja, de mensen ja. natuurlijk op dat moment... ook eventjes kunnen aankloppen... van hallo, maken jullie nou een foutje? Of is dat daadwerkelijk zo? Nou, ja, maar dat, dat, dat, laten we zien. We hebben het met de hoogste tak van de autosport te maken. Met het alleen maar serieuze, heel professionele mensen. En dan is er toch eventjes die druk op die knop. En even met de Jongens, is het nou zo het 25 of gaan we minder punten doen? Dan was alles opgelost geweest. Maar kennelijk die communicatie kan dan helemaal niet. Nee, ja, nee je, niemand de, heeft gereageerd de, uh, waarschijnlijk. Ja, heeft gereageerd. Ja, dan word je daar als uh, rijder in een stoel gepopt met uh, wat de kerstman uh, niet eens heeft. En dan denk je, van ja jongens, we gaat het allemaal nog over? Ja, ja, en dan ja. Met een blik zo van ja, maar hoor ik hier wel zitten? En ik denk ja, dat is... Dat, uh, dat je, is ook niet leuk hè? Nou ja, maar gewoon Formule 1 onwaardig natuurlijk, jo, het gaat natuurlijk helemaal nergens over. En uh, dat vond ik wel een beetje een dingetje. Kijk, uh, en uiteindelijk, even heel eerlijk, normaal duurt het ook nog een paar uur voordat een beslissing wordt genomen of een, iemand wordt gestraft. En hier werd leer, gewoon binnen vijf seconden werd hier gezegd, joh, je gaat naar drie toe. Jo. Dat is ook wel weer een dingetje dat ik denk van, hé, hey, waarom... Er uh, werd een beetje kunstmatig gemaakt, eh, kreeg ik het gevoel. Ander andere kant, hé, hey, Oh, als Max het daar niet meer geworden of als hij het in Amerika geworden, dat maakt natuurlijk allemaal niet zo uit. Want de titel die had hij natuurlijk al, voor uh, uh, als impo, de petjes en, en de shirtjes waren al gemaakt. Dus iedereen wist wel dat hij het al gaan doen. <laughs> ja, nou, in ieder geval uh, heel, heel goed nieuws. En uh, ja, we moeten ook uh, even uiteraard uh, stilstaan bij het slechte nieuws wat we deze week hebben gekregen van uh, de motorcoureur Victor Steeman die is uh, overleden. Ja, nou heel simpel. Uh, dat laat weer zien dat ook zo'n autosport maar ook motorsport gewoon heel gevaarlijk is. En uh, wat ik nog veel meer triester vind... ...is dat zijn moeder natuurlijk ook een paar dagen later ja, overleed. Ja, en, uh, ja. Voor die familie is dat natuurlijk gewoon echt heel... erg. Ja, ja. uh, een groot drama. Dit is één groot drama. En uh, heel diep, diep, diep, diep, diep triest. Uh, ja. Zeker zo'n jonge jongen natuurlijk. En wat een serieus talent was. Maar, uh, ja. niet die jongen, hij was echt een serieus talent. En die kon echt serieus uh, motorrijden. Maar ja, uh, een ongelukje zit gewoon in een heel klein hoekje. En, uh, en, uh, en, uh, en soms uh, lopen ongelukken dat je denkt... ...nou, die staat niet meer op, uh, die staat niet meer op en dan lopen ze zo weg. Ja, en soms ja. heb je van die hele drie keer ongelukken, ja, dan, dan, dan gebeurt dit. En dan blijven ze liggen. Voor, voor die familie gewoon triest. Maar ook voor de motorsport vind ik het heel ja, triest, hoor. Ja. Elk, uh, elk zwaar ongeluk is er natuurlijk altijd één te veel. Ja. En, uh, en daarom zijn ze toch altijd overal toch wel met veiligheid bezig. En, uh, en dan komen er nu alweer vragen... moeten we zo'n klasse wel toestaan met allemaal heel erg gelijkwaardige motoren... waar ze met z'n dertig naast elkaar rijden. Ja, jongens, uh, autos, uh, autosport en motorsport is nu helemaal gevaarlijk. Ja, je, kan, ja. je kan ze proberen zo veilig mogelijk te maken als je wil... Maar je weet ook op het moment dat je op zijn ding stapt, dat er wat kan gebeuren. Heel simpel. En uh, daar moet je wel mee kunnen leren leven. Hè. En dat ja. moet je ook gewoon accepteren. Ja, je zou maar de vader zijn, hè? Jeke. Ja, nou ja, de hele familie. Ja, ja, ja. Ook, uh, ook uh, alle teamleden, alle mensen omheen. Ja, maar ook uh, vanwege het overlijden van uh, zijn moeder ja. Er meteen. Uh... Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk heel uh, echt diep, diep, diep, diep triest is dat. En, uh, uh, en ik heb wel zoiets van, het is, uh, je moet ook zo zien, het zijn vaak hele hechte gemeenschappen. Hè. Ook in die motorwereld, waar het nog vaak veel hechter is zoals uh, in, uh, in de autosportwereld. Ja, en dan zo'n familie wat gewoon in één week gebeurt, dan ja. heb echt zoiets van, ja, jongens. Niet te bevatten. Pff, nee, nee, dan moet je maar gewoon in een heel, heel uh, klein hoekje gaan zitten en even gewoon heel erg goed lopen janken, denk ik. Dat, dat is denk dan, ik ook, ja. best wel, En dat mag ook gewoon Dat ja. moet je ook gewoon doen. Ja, ja precies. Oké, okay, Rendel, dank, dankjewel voor je bijdrage van deze week. Heel goed ja. weekend verder. En oh, tot... Ik we uh, overal wel leuke dingen hebben. Ja, ja, precies. Lekker aan oliebollen. Ja, ja, ja, we hebben er nog één. We gaan op ja. weg. Oh, vechten. jeetje. We <laughs> Komt goed. Iedereen okay. derde. Nou, dat is ook leuk, toch? Oké. Oké, Renold. Tot hoi, hoi. volgende week. Dat was uh, Renold vanaf uh, Beverwijk. Ja, we uh, proberen toch weer een beetje vrolijk te houden. Hè, na dat uh, trieste nieuws uh, inderdaad uh, van de motorcoureur. Uh, ja. We hebben wel goed nieuws vanaf uh, Duitsjesveld. Oké. Okay. Daar gaan we zo meteen heen. Maar ik kan in ieder geval verklappen dat het wel uh, oké okay gaat met... Uh, is Weer het je je erbij. Ik speel voor uh, dat hoor je na deze plaats. Oh, Een hele grote zaterdagavondplaat uit de hitparades van dit moment. Je Afraid to Feel, zo op de zaterdagmiddag. Nou ja, we zijn helemaal niet afraid om Jan van der Leden te bellen... want ik heb het nog niet doorgegeven. Ik heb alleen gezegd, het gaat wel lekker met de SV voor Jan. Het gaat ook heel erg lekker. Het is, het is net hoge schoolvoetbal wat je hier ziet. Het is ongelooflijk. Het spel wordt heel breed gehouden, diepte basis. Echt, het is echt prachtig om te zien. En er wordt ook flink uh, gescoord. Een, een 3-0 tussenstand. Kijk. Schitterend. En er hadden er nog een paar meer kunnen zijn met een klein beetje meer massa. Oké, okay, nee. En en, uh... uit, uit de solo maakte die 2-0, keurig. En uh, 3-0 werd net gescoord door een uh, combinatie van Jeffrey met Kas. Die terugpaasde naar Raymond, die hem voor tik had 3-0. Dat is Echt schitterend. Wauw, geweldig. Ja. Nou ja, uh, mooie, mooie tweede helft voor uh, SV Zandvoort. Ja, we hebben nu ook windje mee. De wind is iets aange aangewakkerd. En uh, ja, gewoon wees staat gewoon gigantisch onder druk. Ja, weet jij of uh, als we zeggen, zeg maar vandaag, nou daar gaan we vanuit, uh, winnen van uh, Wees uh, of we nog een beetje flink uh, kunnen stijgen in de competitie? Ja. Kijk, we zitten nog vrij dicht bij elkaar. Hè. Dus Ik weet niet wat de andere tegenstanders doen die net boven ons staan. We staan op dit moment vijfde. Ja. En we hebben gewoon een wedstrijd minder gespeeld, ook als er is. Uh... Oké, okay, dan is uh, vijfde wel oké, okay, uh, toch? Ja, en iedereen die haalt straks, die is straks een weekendje extra vrij. En die, uh, die, die kant wordt dan weer gelijk getrokken. Mooi, nou we wonen straks, we nemen je aan het eind nog even mee in de uitzending, Jan. Dankjewel voor dit moment en het goede nieuws. Ja, heel graag dan. Gaat lekker op Duitsjesveld en straks komen we weer bij je terug. Ik ben gewoon te blind om te zien. Voor real, Coco Dag, wat je wilt? Wat je wilt doen? Ik weet het niet. Zing het voor hem, Coco. Ja, Lamp, doe dat. Ik ga hem laten weten dat ik niet ga gaan. En mijn loven is gewoon hier. Voor real, Word. <laughs> Lately, they seem to be some insecurities Ook de jaren negentig bracht heel veel uh, mooie muziek voort. Uh, Waaronder deze van uh, SWV en Right Hier Alleen uh, ben ik dan weer een andere versie van die plaat gewend. Maar goed, we hebben hem uh, lekker gedraaid zo op een uh, zonnige zaterdagmiddag. Met 15,9 graden bij uh, de Gettenbach vanmiddag gemeten <laughs> door uh, Benno Veugen. Hoogst persoonlijk. Hoogst persoonlijk ja. uh, gedaan. En uh, ja, het is tijd uh, voor het uh, Beest van de Week trouwens. Ja, het Beest van de Week is uh, deze week's en Sky is een hond. Een, om heel precies te zijn. Een jonge Duitse herder. Hij is uh, geboren. in 24 november 2020. Um, uh, nou, die verblijft dus. in het uh, dierenhuis Kennemeland. hier aan de Keesomstraat. En Sky, die, um, ja, dat is nog een lekkere. jonge hond. Een dolle hond, zullen we maar zeggen. Dus, uh, je, je moet er, het, het is een absolute uitdaging. Dat staat ook zo beschreven. Je moet een herder. Liefhebber zijn en je moet deze uitdaging met Sky aan willen gaan, want Sky. Heeft een grote mond. En, uh, en uh, reageert blijkbaar op van alles en nog wat. Maar um, het is dus met Sky ook niet zo van dat hij uh, even een blokje om. Nee, het is uh, wandelen, hardlopen. <laughs> en misschien, misschien wel samen op de fiets. Dat, uh, dus samen op de fiets. <laughs> nou ja, dat is. Uh, tandem, dat hij uh, ja, aan, aan de fiets oh. meeloopt. En, uh, dus zo'n hond is het. Je zou hem eigenlijk voor een hondenkar moeten zetten. En dat uh, had je vroeger natuurlijk. En, uh, of uh, van de winter voor een. Hondenslee. Uh, dus dat, uh, dat gaat uh, dan wel goed. Uh, dus een, een hond die je zeker in beweging houdt. Maar ook uh, qua uh, geestelijke activiteiten heeft uh, Sky nodig. Een cursus uh, dat is zeker uh, handig om hem allerlei dingen aan te leren. En hij kan wel uh, prima alleen zijn. Dat gaat wel even. Maar ook dat is weer in het begin natuurlijk allemaal wennen. Dus Sky, jonge hond waar nog veel tijd en energie in moet worden gestoken... wil je dat de hond handelbaar houden. Um, en dan heb je er waarschijnlijk een prima hond aan over... want dat is hij zeker. Hij is groter dan 50 centimeter, dus is ook geen kleine jongen. En uh, Heeft weinig uh, vachtverzorging nodig. Uh, kan niet loslopen, kan niet bij andere honden. Ook niet bij katten, bij kinderen wel. Dat gaat dan weer wel. Uh, heeft geen speciale zorgnummer nodig, tenminste, dat is onbekend. Is nog niet gecastreerd. Um, dus dat is misschien ook wel handig om hem wat rustiger te krijgen. En beheerst basiscommando's is natuurlijk ook zinlijk. En, um, nou, en dat is Sky. En hij zit er, uh, net is hij eigenlijk, nieuw, hij is nieuw in het asiel. Dus uh, we hopen dat hij volgende week al een uh, hele fijne nieuwe baas heeft gevonden. Ik denk het wel na dit uh, bericht, uh, Benno. Oh, gelukkig. Sky is de limit, zo is ja, ja, ja, precies, ja. zo is dat. Zo is het, mooi mooie beest van de week uh, te vinden, onder meer. Op de Keeselstraat nummer 5, Dafi. Je ja, hebt de ja. Kennemer Dieren thuis. Heb je nog een uh, nummer waar ze naar kunnen bellen voor een uh, bellen? afspraak maken? Nee, nee, dat weet ik helemaal niet. Alleen mijn fax. <laughs> oh nee, dat bestaat ook niet meer. De, ja, fax bestaat Ja, er wel. Bestaat het nog? Ja, in ziekenhuizen doen ze dat nog. Oh. Maar uh, je okay. kijkt gewoon, ik zoek. Ik zoek baars.dierenbescherming.nl. Daar vind je alles op terug. Nou, voor Sky ga je daarheen. Ja, nu komt het helemaal goed. Someday it'll be over. we're get so Het wordt weer een klein beetje spannender op Oh, Benno. Want, ja. wat, wat, wat is er gebeurd? Ik, inmiddels 3-1. 3-1? 3-1 kregen we net door God. van Jan van der Leeden. Kan gebeuren. Foutje bedankt. Ja. die uh, inderdaad oh, no, er, ja. Er, er, erbij. Ja, Voor auto maar. Hey, je hoort trouwens, een Lekkere single uit de jaren 90, Lighthouse Family. En hi. Ja, we hebben het uh, vandaag, of uh, in, vandaag is het internationale uh, witte stokkendag. Ja. En je hebt allemaal van die dagen en, uh, en weken en uh, jij hebt er eentje uitgekozen waar je extra aandacht aan wil uh, besteden. Ja, nou, ja, dat ga ik inderdaad zo doen. En Ik wilde eerst even de afgelopen weken met je doornemen... want het is, je hebt dus een hele lijst op Wikipedia, kan je dat terugvinden... over Nederlandse themadagen. Het heeft dus ook een naam, themadagen en thema -weken. En, uh, en als we beginnen met uh, even kijken, wat, wat hadden we? We hadden bijvoorbeeld 10 oktober... was de internationale dag voor beperking van natuurrampen. De week van de dolfijn heb ik al genoemd. De 13e was de dag van het pak, ja, de, wie draagt er nog een pak tegenwoordig? Uh, de Witte stokkerdag maar het is vandaag ook Global Handwashing Day. Dus de internationale aandacht is er voor handen wassen. Nou, dat zijn we uh, nog gewend van de corona natuurlijk. Precies, nou het bestaat al sinds 2008, dus, okay. dus dat is nogal wat. Nou ja, morgen is het Wereldvoedseldag. Ja, en eens even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, wereld uh, anesthesiedag, dat we ja, anesthesie, dat is de, de, de specialist, anesthesist, de meneer die die meneer zorgt vrouw. dat je gaat slapen. Ja, voordat je voordat dat mes in je wordt gezet, <laughs> dat is dat is wel ja. zo lekker. Overigens hebben deze mensen als bijnaam de gasboer. Um, hoewel er weinig gas wordt gebruikt tegenwoordig. En dan uh, morgen is het ook de nationale dag van de baas. Dat is, uh, ja, dat is ook wel bijzonder. Um, dan de 17e. Nationale dag van de baas? Ja, de baas. Op, op een vrijdag. Ja, op een, op een op... zondag. Op een zondag, ja. Een vrije dag, ja. een zondag. Dat is bijzonder, hè? Ja, heel bijzonder. Uh, de 17e is de internationale dag voor bestrijding van de armoede. Uh, ook die dag is de dag van krachtenbundeling tegen stofwisseling. Ziekte. Uh, dan hebben we de 18e, is de Euro Euro Europese dag of, tegen de mensenhandel. Nou, en dan hebben we het deze week wel weer om. En ik... Heb je nog een nieuwe laptop een dag? Of nee, nou? nee, nee, over nee. niet zo overgezien. Dat is merkwaardig. Hmm, hè? Een beetje jammer. Gaan weer. gaan we zelf in het leven roepen. En morgen is er dan wel weer de World Restart Heart Day. En dat is een wereldwijd uh, evenement... Um, waarin aandacht wordt besteed voor reanimatie. En iedereen verdient een kans. Dat is het, uh, het thema. Uh, er wordt aandacht gevraagd voor het belang van reanimatie... door omstanders bij een circulatiestilstand... Um, en een Stilstand is een ander woord voor hartstilstand. Zoals het in de Volksbond wordt genoemd. Opstanders zijn vaak sneller ter plaatse dan de hulpdiensten. Zeker hier in Zandvoort. Hè, want het is de aanrijdtijd van uh, toch 9 à 10 minuten vanaf Zeilweg 200 naar uh, Zandvoort. En uh, ja, er is, uh, als er dan niks aan het slachten wordt, uh, wordt gedaan... dan is het bijna kansloos dat iemand uit een reanimatie nog wakker wordt. Ja, meestal gaat uh, de brandweer dan uh, als eerste uh, ja, rijden. Ja, de brandweer is inderdaad de, en de politie zijn de, de aangewezen hulpdiensten maar nog beter zijn eigenlijk dat je je aanmeldt als je kan reanimeren bij Hartslag.nu... nu dat je je buurman of buurvrouw gaat reanimeren en dat is daar is, ja, is het tijdsdelay zoals dat wordt genoemd is dan eigenlijk nog vele malen kleiner en de kans dat ze het dan overleven vele malen groter ja jammer genoeg merk ik nog steeds ook als ik naar de meldingen kijk dat er nog steeds heel veel mensen het uh, toch niet overleven. Zoiets. Nee, nou ja, dat is je niet, hoor. in Nederland hebben wij een, uh, een overlevingspercentage van rond de 25 procent. En uh, dat zijn mensen die lopend uh, het ziekenhuis verlaten met goede kwaliteit van leven. En, uh, en dat, als je nagaat in 2005 was dat nog maar... 5 tot 10 procent. Dus het is enorm gestegen hmm. de afgelopen. En dat komt eigenlijk hoofdzakelijk door de vele duizenden mensen die zich hebben opgegeven als hulpverlener. En met name in plaatsen zoals Zandvoort en de wat afgelegen uh, die, uh, nou, dan werkt het bijzonder goed. Nou, uh, ja, hoe zit dat verder in Zandvoort? Ik heb dat nog een beetje nagekeken over... Uh, kan je nog ergens een reanimatiecursus volgen in Zandvoort? Zal je kruis? Nee. Nee? Ja, je kan het wel bij het Rode Kruis volgen. Maar dat is een Rode Kruis Kennemeland. En dan valt Zandvoort dan weer onder. En de, en de cursus... Ja, ik weet niet of hier in Zandvoort wordt gegeven. Maar in ieder geval wel weer in Haarlem natuurlijk. En, dan, ja, dan, en de reddingsbrigade dan zou ik ook denken... Die zou het misschien ook kunnen doen. Maar daar kon ik ook niet bij volgen. Ja, je kan rennen en zwemmen leren. En dat is logisch bij een reddingsbrigade. Maar reanimeren, ze kunnen het daar allemaal wel. Maar uh, les erin geven... Ja, dat, volgens mij was dat weer gekoppeld aan... Het uh, Rode Kruis Zandvoort. Uh, toen, okay. toen, de tijd, uh, toen de tijd. Er waren wel cursussen trouwens. Ja, maar ik, ik mis het een beetje. Ook bij Pluspunt zag ik geen cursus reanimatie. Dus uh, nou, misschien een aandacht, dat daar wat aandacht aan geschonken kan worden. Zou fijn zijn. Nou, dat is het erop. Oké, okay, nou, ja, dan, nee. dan gaan we nog een plaat draaien. Ja. En dan, uh, hebben we nog wel Dan hebben we meteen Jan van der Leden weer. Oh, ja, en kijken door. hoe het gaat daar op Duimpjesveld. Hè? Tranen. De tranen. wedstrijd uh, vandaag is de Zandvoort TGW. Ja, het staat 3 uh, tegen 1, althans, uh, dat was het laatste bericht wat ik van uh, Jan uh, gekregen heb. Of de verandering komt, dat hoor je na deze van de Frank Boeiengroep. Hij liep daar in de stad, s'avonds land, opzelling aan de overkant. Rijzen staan, iemand riep, je hoort niet bij ons. Een mist, steek, pijn. Denk goed na welke kant je staat. Denk niet weer, denk niet zwaar. Denk niet zwaar, Denk niet weer, denk niet, niet, niet zwaar. de straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. Wie bloed op de achterbank van de werengij, denk goed na wat kan je staan. ...van de betere nederpopplaten uit de jaren tachtig. joh, ja, de, de Frank Boeiengroep. Boeien groep. En uh, denk niet wit, denk niet uh, zwart. We gaan weer uh, naar uh, Duitsjesveld, naar uh, Jan van der Leeden. Lekker zonnetje uh, daar uh, waarschijnlijk nog, uh, Jan. Het is nog steeds een heerlijk zonnetje. Ja, hè? Een uh, uh, redelijk uh, windje, niet hard. Oké. Okay. Een windje in de rug voor ons, dus dat is... En uh... het zonnetje ook op het uh, veld? Ja, ja, ja. Het staat nu laag, dus, uh, Ja, ja, ja, maar, uh, maar uh, ja, hoe staat het ervoor op dit moment? Het is nog steeds, uh, nee, het is 3-1 geworden door een klein foutje bij ons achterin. De, waarbij Daan echt kansloos was, daar kon hij niks aan doen. En verder is gewoon, ja, wij hebben zoveel kansen gehad. We hebben twee schoten, keiharde schoten tegen de paal gehad. Nuitselberg, een gigantische actie. Lat, uh, Raymond, Wagenburg. Gigantische actie tegen dit paal. Het is, het is ongelooflijk. Hartstikke leuk. Net een beetje in was en ook wel 6 Jeetje, echt een uh, hele mooie wedstrijd. Ja, hartstikke goed. Nou, helemaal goed. Yep. Jij, uh, dank uh, in ieder geval uh, voor het uh, volgen vandaag. Volgende week ja, dan uh, hebben we geen wedstrijden. Nee, Volgende week is vrij weekend. Vrij weekend en dan uh, spreken we elkaar over uh, twee weken weer, uh, Jan, toch? Ja, we zijn we zijn bij Marken. Dan zijn we bij Marken. Ook helemaal goed. En dan gaan we er weer ja. tegenaan. Een heel fijn weekend Jan en heel veel succes met, met alles. Ja, dankjewel, jullie een ah, fijn ah, weekend. Oké, okay. oh. hoi hoi. Dat was Jan van der Leden vanaf Duintjesveld. Nou ja, eindstand van de wedstrijd. 3 tegen 1. Een mooie winst van SV Sanford vandaag tegen WESP. When you're alone and life is making you lonely, you can always go.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 The lights are much brighter there you can forget all your troubles forget all your cares so go down we can't forget all our troubles forget all Wat een geweldige hit uit de jaren 60. Jood, de Piccola Clark en uh, Downtown. Nou, Frit uh, is onderweg zo dadelijk weer een uh, aflevering van uh, Entertainment for You. Maar wij ja, mogen zometeen nog één plaat draaien. En dat is een uh, hele bekende plaat... door een uh, serie... Uh, uh, op Netflix... Uh, moment, op dit moment, uh, oh, ja. Benno. Ja, ja, ja, en ja. Uh, dan weet jij al welke ik ga draaien. Casey en de Sunche. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, okay, ja geweldig. Ja. Maar eerst ja. even een... een uh, huishoudelijke mededeling. In Zandvoort wordt uh, GFT... Uh, groente fruit en uh, containers in de week van 17 oktober weer schoongemaakt. Dit wordt gedaan door het uh, na het regulier legen natuurlijk van de containers. en Een goede voorbereiding geeft het beste resultaat. Daarom worden de be bewoners vriendelijk verzocht om vooral op te letten dat er geen vastgekoekte laag Onderin de container zit, want dat verstopt de waswagen. Spanelanden vraagt de bewoners dus voor de eerstkomende reguliere leging... ...goed te kijken of de bodem leeg is... ...en dan in ieder geval met een schep of een stok dat uh, weg te halen. Nou, voor meer informatie afvalwijzer.spanelanden.nl Ja, we hadden altijd het uh, pand van Hans uh, Vader, uh, de bloemisten... Uh, ...beneden aan de kerkstraat, maar Hans is helaas... Uh... Inderdaad, uh, enige tijd geleden overleden. En uh, hij wilde uh, altijd zeg maar, dat het pand een, een goede bestemming kreeg. En dat er niet een, een of ander pensioen uh, in zou komen. Een soort uh, Hoe heet dat? Uh, Airbnb. Meer BB. Break and bed, Be bed and breakfast. Bed and breakfast. Ja. Nee, maar vaste, vaste bewoning. En, uh, ja, daarom heeft hij uh, zijn woning uh, nagelaten, althans uh, de erfgelaten van, uh, van Hans Vader. Aan uh, een uh, Amsterdamse erfgoedorganisatie. Stadsherstel, ja. Dat is een hele grote club die allerlei uh, bijzondere panden opkoopt. en dat in uh, oorspronkelijke nou, staat herstelt. Dat doen ze heel goed. Ja, dus dat nou, is een open dag voor. Wanneer is die? Dan noemen we dat nog even. Oh ja, uh, 26 oktober. Duurt nog wel even. Tussen half vier en 5 uur. Daar kunnen de mensen terecht. En uh, ja, de startherstel organiseert dat. En dan kan je... Uh, nou, een aanmelding is niet nodig. Dus gewoon even bijna de voordeur. Oké, okay, nou, we nemen het nog wel een keer uh, eerder uh, mee in de uitzending. Of later, hè, moet ik zeggen. Later, later mee later. in de uitzending. Volgende week. Volgende week zijn we er weer... Uh, ja, dus zijn, meneer, gezellig en uh, tot dan. Ja, tot dan en bedankt en uh, veel plezier met uh, Fred uh, Zadalek. Met uh, entertainment uh, voor jullie. En we hebben het over uh, Damer, uh, Jeff Damer. Oh ja, die, die heeft een twee serie, voor de serie. Schrikkelijk. Uh, Ja, maar Deze plaat die komt eigenlijk steeds terug in de serie op uh, Netflix. Ik heb hem inmiddels gezien. Ja, ga hem zien. Uh, ook als nagelaten, die uh, denken daar anders over. Maar ga hem toch kijken.